Mariette Krol met het NOS-journaal. Vier grote Amerikaanse milieugroepen hebben zich achter de herverkiezing van president Biden geschaard. Vertegenwoordigers van de groepen hebben hun steun voor Biden uitgesproken tijdens een diner in Washington. Ze staan erom bekend dat ze veel geld uitgeven aan verkiezingscampagnes in de VS. Biden noemde tijdens het diner klimaatverandering de enige echte existentiële bedreiging voor de mensheid... Juist zijn klimaatbeleid krijgt ook veel kritiek. Zo stond Bidens regering recent olieboringen in Alaska toe... en de aanleg van een gaspijpleiding in West Virginia. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat de vogelgriep een permanent karakter heeft gekregen... en dat dat financiële gevolgen heeft. Het bestrijden van het virus kost steeds meer geld. Tot twee jaar geleden lagen de kosten op ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Vorig jaar was dat gestegen naar 55 miljoen uit onderzoek blijkt ook dat Nederland te weinig capaciteit heeft... om de vogels die zijn doodgegaan door vogelgriep op te ruimen. Op een golfbaan in Zijerveen in Drenthe... is gisteravond een uitkijktoren zwaar beschadigd door brand. De brandweer had moeite om de toren te bereiken. en Het blussen werd bemoeilijkt omdat er in de buurt weinig water was te vinden. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het Nederlands Elftal speelt zondag om de troostfinale van de Nations League... Het lukte Oranje gisteravond niet om de finale te bereiken. Tegen het sterke Kroatië werd het in de reguliere speeltijd 2-2, maar in de verlenging 4-2. Vanavond is in Enschede de anderhalve finale tussen Spanje en Italië. Nederland komt zondag dus uit tegen de verliezer van die wedstrijd. Het weer vannacht koelt het af. Het wordt 13 tot 17 graden. De komende dag weer veel zon, in de middag stapelwolken...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 Zo. Voor jou een etcetera.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 Woo! <laughs>